Racing Genk heeft voor de vierde keer de beker van België veroverd. De ploeg van oud-Veyenoord-trainer Mario Been was in de finale met 2-0 te sterk voor Cercle Brugge. Genk was de huizenhoge favoriet tegen degradatiekandidaat Cercle, maar voor de rust was daar niet veel van te merken. De ploeg van Been besliste de eindstrijd pas in de slotfase van de wedstrijd. De oud-trainer van Feyenoord won hiermee zijn eerste prijs in België.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 Goedenacht, hartelijk welkom bij Casaluna. Ik hoop dat u een uh, fijne hemelvaartsdag achter de rug heeft. Even goed heeft kunnen genieten van een vrije dag en natuurlijk van het onverwacht mooie weer. Nou, dan gaan we er ook nog voor zorgen dat u deze dag met een glimlach kunt afsluiten. We hebben namelijk vannacht een christelijke stand-up comedian uitgenodigd. Jazeker, die bestaan. En deze komt ook nog eens uit Friesland. Oorspronkelijk, Jacob Spoelstra, welkom. Ja. Is dat dan heel braaf? Vroeg ik me meteen heel bevooroordeeld af? Uh, nou nee hoor, luister maar. Dat klinkt ook heel leuk, dat maar niet. dat is muziek waar we na laten ja. naar luisteren. Nee, we Mag hebben geen maar. muzikant uitgenodigd. <laughs> maar we wilden een heel kort fragmentje van jou laten horen over, uh, van op het podium. Komt Wat hier. me heel vaak overkomt, vorige week nog, ik maak kennis met mijn nieuwe overbuurvrouw. Zegt ze in een keer meer in het gesprek tegen mij, je hebt een accent hè? Ik zeg, ja? Je hebt een dikke reet, hè? Goed, de toon is gezet. Over je accent zullen we het dus maar niet gaan hebben. Nee. Dat is voor mij dan weer het veiligste. Vanavond heb je in een Café in Amsterdam gestaan. Gisteren ook. Ik zag ja. je tweet al verschijnen van eerst ja. nog even een Café, daarna door naar Casaluna. Allemaal nieuw materiaal uitgeprobeerd? Uh, gisteren wel. Gisteren bijna helemaal nieuw. Ik ben met één oud grapje begonnen, dus altijd wel lekker veilig. Ja... Als je direct met nieuw begint, dat is nooit zo heel slim. En uh, daarna alleen maar nieuwe grappen. En uh, vanavond gewoon lekker oud oude materiaal uh, gedaan. Want hoe lang Wat... doe je het al? Lang zei je op het podium? Uh, Zo'n acht jaar, uh, dikke acht jaar, denk ik, dat ik nieuwe podium staat. Laat begon, hè? 35 ja, 35 begonnen, hè? op ja. Ja. Ja, dus je 35ste. 35ste pas. Maar dus nu wel succesvol. Ja, gelukkig wel. En dat, dat uh, nieuwe materiaal uh, sloeg het een beetje aan? Dat je er lachen kon? Ja, begon? nou, het ene wel, het andere. Dat is altijd zo met nieuw materiaal. Je moet, het, is, het is een beetje. Uh, uh, goud zoeken, zeg maar. Je pakt een hele hoop zand en dan hoop je dat er wat uh, goudstukjes uh, tussen zitten. En die filter je eruit. En, uh, en, en zo probeer je een beetje een uh, set te maken. Maar mm. gisteren uh, was het wel oké. Okay, ja. Ja, maar filter je ja. altijd eerst in de huiselijke kring? Of gooi je het maar meteen nee. op het podium eruit? Nee, nee? huiselijk dat is echt het eerste. Zowel moment. mijn vrouw als mijn kinderen vinden me niet, niet zo heel grappig. Die dus, vinden het uh, niet grappig? Nee, nee, dat is niet. Uh, ja, die vinden me wel uh, misschien wel grappig, maar niet wat ik, uh, uh, ik, ik. In het begin deed ik het nog wel eens. Dan, uh, uh, dan, dan, vertelde, dan had ik iets bedacht. En dan denk ik van, oh, nog even, even testen. Even testen. En, en dan keek mijn vrouw wel boos aan. En uh, oh, wat was, wat vervelend <laughs> lijkt me dat. Ja, dat is. Ja, ene kant wel vervelend, maar. Uh, ja, een, een, een, een grap is op. Podium anders dan als je. hem... Ja, als je door hebt dat iemand een grap gaat vertellen, is niet leuk. En ja. dat is ook een beetje de truc op podium, dat je eigenlijk niet door hebt dat iemand grap aan het vertellen is. Hij maar moet gewoon in één een leuke vraag dan. Ja. Ja. En de entourage is dan natuurlijk anders. Ja. Maar als mensen dan niet lachen, geef je dat dan een naar gevoel? Ja, als een bakker broodjes bakt en mensen vinden zijn broodjes niet lekker. Ja, dat geeft hem ook een nagevoel, hoop ja. ik, tenminste. Ja, dat ja. is wel de bedoeling. Dat hij ja. dan een beter, een beter brood gaat ja. dan bakken. Dan gaat niet, hij niet uh, door met het de denken van... nou, misschien moet ik eens een ander broodje gaan bakken. Nee, maar gaat het zo ver dat je... Ik, een paar keer ben ik wel eens in een comedycafé geweest... en dan soms dan is het echt, vond ik het zo slecht. Maar dan zit ik met plaatsvervangende schaamte. Want dan maakt iemand een grap en dan blijft het ijzingwekkend stil. Dan denk ik, oh, het lijkt me vreselijk als ik nu op dat podium sta. Ja. Maar, uh, ja, je moet gewoon doorgaan. Ja? Dat is... Ja, maar, je kunt het wel relatief doen Kijk, dan. als je het acht jaar doet, uh, je moet wel een hele bord voor de kop hebben. Uh, uh, als je het gewoon acht jaar lang als slecht doet. Als het altijd stil blijft. Dus die, die momenten dat het stil blijft, uh, die worden telkens uh, korter, uh, zeg maar. Nou, soms uh, overkomt. Vooral als je nieuw materiaal hebt, dan overkomt het je wel eens. Maar dan uh, neem je een andere afslag en... Uh, of, of je denkt van nou, uh, toch maar even wat uh, oud materialen doorheen gooien. Je leert het zo. aanvoelen ook. Ja, aan. ja. ja, ja. Goed, Vanavond, uh, vannacht zullen we het hebben over christelijk uh, stand-up comedian. Maar je staat ook gewoon in het reguliere circuit. Het seculiere ja. circuit, zal ik het zo uh, noemen. Ja. Thuis kunt u natuurlijk reageren op onze uitzending... via onze Facebookpagina en via Twitter... Als u twittert gebruikt, dan hashtag Casaluna. En als u wilt weten wie er nog meer in Casaluna te gast zijn... dan is het slim om u even aan te melden voor onze nieuwsbrief via de site. Uh, Jacob blijft ook na één uur hier. Dus voor u thuis de kans om een vraag te stellen... om met hem in gesprek te komen. Misschien heeft u wel eens een show bijgewoond... En dacht, ik had nog heel graag even na afloop met hem gesproken. Is niet gelukt. Dat kan straks dus wel. Uh, mail dan alvast uw gegevens naar kazaluna.ncv.nl of Twitter. Maar ik ga u ook nog iets anders vragen... Misschien bent u nog niet doorgebroken, maar heeft u misschien ook op uw 35 ste voor het eerst eens wat geprobeerd op een open podium? Of bent u het alleen thuis aan het testen? Als u uh, iets heeft geschreven, iets heeft geprobeerd, lijkt me heel leuk als u nou het lef heeft om dan straks de telefoon te pakken en het aan ons te laten horen. En het voordeel is, zou ik dan denken, je wordt nooit tot de grond aan toe afgebrand. Want als je een christelijke cabaretier bent, Jacob, dan heb je in ieder geval fatsoen in donder en zou je dat niet doen, toch? Nee, dat klopt. En ik vind, je moet altijd mensen positief uh, stimuleren. Ja, Dan moeten meer al. mensen aan comedy gaan doen. Uh, vooral christelijke mensen. Moet er moeten meer christelijke mensen aan comedy gaan doen. Ja, want die dus, hebben ook uh, wel genoeg humor. Uh, ja. ja. ja. Dat, uh, een overtuigende ja was dat. Ja, ja, dat zijn ook gewoon mensen. <laughs> Dat brengt me eigenlijk gelijk bij een hoop vooroordelen die er volgens mij wel zijn... over dat het braaf zou zijn en dat er nooit gevloekt wordt. Klopt dat? Nou, vloeken, dat vloeken, dat klopt wel. Ja, Vloeken doe ik ja, niet. Maar dat, dat is ook niet iets uh, wat me tegen zit of zo. Ik, ik vloek in het gewone leven ook niet. Dus waarom zou ik in één keer op het podium wel uh, gaan vloeken? Dus dat zou in één keer heel raar uh, zijn. Dus, het gebeurt wel genoeg bij collega's? Het gebeurt uh, uh, heel veel. En... Uh, ja, kijk, als jij in het gewone leven uh, ook vloekt, dan zou het aan de andere kant ook weer raar zijn als je dat op het podium uh, niet deed. Dus, uh, kijk, en dat, dat, dat is voor mij ook wel een voordeel, dat ik, ik hoef me niet anders voor te doen uh, dan ik ben. Dus, uh, daardoor vinden bedrijven enzo, en zo, en kerken, het ook altijd wel uh, uh, mooi om mij in te huren, zeg maar. Uh, omdat ze weten, nou, die blijft wel uh, in ieder geval op dat gebied netjes tussen de lijn. Ja. is het daarmee uh. ook braver? Uh, oh, dat weet ik niet. <laughs> nou, ik, ik, volgens mij ben ik niet zo heel braaf op het podium. Maar op een of andere manier gunnen mensen het mij wel. Je, je moet een bepaalde gunfactor hebben. Uh, doordat je bepaalde grappen mag maken of zo. En als dat, gaat het dan ook veel over het geloof juist? Uh, nou, ik, ik, heb het, ja, ik heb het er soms wel over. Dus, maar dat is een beetje hoe het uitkomt uh, net bij mij. Ja, behalve als ik in een kerk speel, dan heb ik het wel uh, vaak veel over het geloof. Omdat ik het dan raar zou vinden om het er niet over te hebben. Nee. Maar ja, als ik voor vrachtwagenchauffeurs speel, ja, dan ga ik het over gehaktballen hebben of zo. Ja, je, je, niet, uh, je, je, je dan gaat... ga ik niet in één keer van: uh, hallo, ik ben christelijk. Mensen zijn ook altijd direct bang dat je ze gaat bekeren. Dat is altijd de angst uh, bij de meeste mensen. En? Nou, ik Gebruik je begin dat meestal. Dan ook? Gebruik je dat dan ook? Ja, ik, ik, uh, nou ik, ik merk ze ook, ook het theater wel eens dan. dan ik, ik vind het wel eens leuk als er voor mij iemand is geweest die, die juist heel erg tegenovergesteld heeft gedaan om dan te zeggen van ja, hallo, ik ben Jacques en ik ben christelijk. En dan zie je ze direct uh, oh, eigenlijk oh. Uh, naar achteren gaan. Want ja, ja, het, nou, het, ja christen staan, net wat je zegt, niet echt bekend om, nou, nu gaan we lachen of zo. Dus meestal zeg ik van, nou, doe maar rustig. Eh, ik ga jullie niet bekeren. Ik geloof, dat is mijn eigen keus. En dat wil ik, eh, moet ik zelf weten. En als jullie niet willen geloven, ja, brand maar in de hel. Oh, ik wou net zeggen, <laughs> want dan ga je dat echt heel serieus benaderen. Maar toch niet. Nee, en, en dan zeg ik, brand maar in de hel. Het. En dan in één keer is een oplichting in de zaal... Uh, wat heel raar is natuurlijk. Ja, ik zit net te denken van, en hoe is dat dan voor jou? Als je dan denkt. oh, dan komt de opluchting. Terwijl je nee, gewoon staat Ja, voor je geloof. kijk, je moet geen spanning, een beetje spanning is niet erg. Maar er moet geen spanning ontstaan. Je moet wel uh, relaxed blijven, zodat iedereen gaat lachen natuurlijk. Maar je moet dus op zoek naar iets. Als je zegt, dat met vrachtwagenchauffeurs heb ik het over gehaktballen. In de kerk ja. heb ik het wel over het geloof. Je moet altijd op zoek naar iets wat nee, je, je bindt met het publiek. Ja, mensen moeten een onderwerp hebben waar, waar, waar, uh, ja, waar zij in geïnteresseerd zijn. Of je moet ze zo leiden dat ze geïnteresseerd in jou raken. Ja, ja. Maar moet je daar dan nog bekender voor zijn? Of gaat dat puur over het overkomen van? Uh, nou, dat in moment? principe uh, hoef je daar niet bekender voor te zijn. Kijk, als je bekend bent en mensen weten dat je leuk bent, ja, dan heb je het in principe wel iets makkelijker. Ja. Dus je moet je in het begin wel iets meer bewijzen. Maar, dat... maar waarom heb jij die gunfactor? Wat je net uh, zei, dat weet ik, ik niet. Maar ik, ik zie dat wel. Ja, ik speel ook in de in, in line-up met allemaal andere jongens. En dan. Denk ik soms wel eens van, nou, ik heb een grap over uh, Lucio Werner gemaakt, Roel van Vels. <laughs> en uh, ik heb uh, donkere mensen heb ik aangepakt. En dan, uh, dan sta ik met iemand anders in de line-up En dan lopen ze naar hem toe en dan zeggen ze van, nou, dat ging echt niet kunnen wat je zei. En dan denk ik van, oké, okay, heb, die heb ik beledigd, die heb ik beledigd, die heb ik beledigd. Maar ga je dan wel voor jezelf, denk je dat dat dan een gunfactor is? Of zijn er misschien, is het de manier waarop jij dingen brengt of formuleert... waardoor het anders kan zijn? Ja, dat kan ook. Dat, dat klopt ook wel. Maar goed, dat is ook die gunfactor, denk ik. Want ik zou ook denken, uh, als christelijk stand-up comedian... ga je andere mensen niet echt beledigen. Nee, dat klopt ook wel. Dat is ook wel. Uh, maar is misschien uh, ik, ook een voordeel. Ja, uh, of beledigen, uh, uh, grappen overmaken, laat ik het zo zeggen. Ja, dat, waar dat... zit het verschil? Uh, ik denk dat er uh, een verschil is als je het echt gaat menen. Dat dat, uh, als je echt mensen wil afbranden. Uh, ja, dat vind ik, wel een, ik heb wel een beetje een grens van. Als ik een hekel aan mensen heb, dan maak ik er liever geen grappen over. Want dan gaat het er echt worden of zo. En dan komt er te veel van nee misschien in. Ja, komt, ja. ja. er zijn anderen die zijn er misschien wel weer goed in. Maar dat is bij mij wel een beetje een, uh, een grens. Dat ik denk van ja, ik moet wel iemand ook leuk vinden. Wil ik er grappen over maken. Zit in Christelijk Cabaret een, uh, een moraal? Oh, dat zou ik niet weten. Dat, Bij jou uh, niet? Uh, uh, uh, um, ja, ik, ik heb het over hele gewone dingen. Ja, ik heb ook wel moraal dingetjes erin, maar... Uh, uh, uh. Als, als je het over omgangsvormen en dat soort dingen hebt. Ja, dat, dat zit wel een bepaalde moraal in. Maar dat zit er ook wel bij gewone mensen volgens nou, mij. Ik probeer te ontdekken toen, de, toen ik te horen kreeg. We gaan met een christelijke stand comedian praten. Dacht ik, waar zit dan het verschil tussen... Hè, laten we het dan maar even seculier en, en christelijk noemen. Is daar zo'n verschil? Uh, nou, in, in, in principe voor, mijn, uh, voor mij niet zo. Omdat jij het allebei ook doet? Ja, Kijk, Maar lang niet iedereen doet dat, toch? Ik ben ook een Friese stand-up comedian. Dat was verschil tussen Friese stand-up comedian en Amsterdam. Maar ja, dat is het accent. <laughs> en, ik ga nu wel gelijk accent en dikke reet ga ik met elkaar uh, combineren. Ja, dat, klopt. Maar dat blijft wel een soort associatie die nog heel lang uh, ja. zal blijven staan. Maar goed, jij profileert je wel als christelijk cabaretier ook. Um, nou, dat doen vaak anderen uh, een beetje. Ja, maar, maar als je ook, niet het niet zou willen, dan zou je het ook niet willen. Nee, als ik, nee maar ik vind dan. het ook niet erg, want ik schaam me er ook niet voor. Ik ben christen en comedian. Ja, dan ben je een christelijke cabaretier. Ik ben ook Fries en comedian. Ja, maar je gebruikt ja. het dus ook in de show? Ik gebruik het ook wel, ja. Dus ik vind het ook wel, uh, wel leuk om het erover te hebben als het, uh, als het uh, nodig is. Is het ja. leuk of vind je het ook belangrijk? Um, ja, ik vind het ook aan de ene kant ook wel belangrijk. Maar aan de andere kant, het is ook gewoon mijn hobby. Ja. Je, ja, want het daarnaast is heb je ook een fulltime baan als uh, ICT. Hè? Ja, het is ook. Kijk, ja, ik snap er leuk bij. Maar uh, het, het is ooit begonnen als hobby. En uh, ja, aan een christelijke voetballer vraag je ook niet: van wat is je boodschap? Hè. Nee, maar die heeft bijvoorbeeld nog dat hij dan op zondag. Uh, uh, ik weet bijvoorbeeld, Geert en Oude heeft lange tijd op zondag in eerste instantie uh, niet willen voetballen. Of dat was toen een discussie: ja, van gaat hij wel of niet? Op ja, zondag maar we voetballen. Zijn er zijn nog genoeg christelijke voetballers die wel uh, op zondag voetballen. Nee, ja. is dat ook gaan Messi doen dat maar... ook. Dus, uh, uit, welke, uit welke christelijke hoek kom jij? Uh, de gereformeerde hoek. Streng gereformeerd? Dus, uh, ja, uh, vrijgemaakt. Dus, uh, ja. Dus, uh, dat is redelijk streng? Redelijk, ja. Dat hangt een beetje van af, vanaf waar je in Nederland zit natuurlijk. En bij ons, uh, ja. Ik denk dat de, de, de echte strengen denken dat wij juist weer aan de lichte kant zitten. Maar... Uh, het is niet de meest gezellige. <laughs> hoek van de kerk zeg <laughs> dat maar. Dat wil je dan nee, wel als je zegt toegeven. gereformeerde comedian, ik denk dat je dan helemaal af bent. Uh, wat dat betreft, ik, ik, denk dat katoliek, ik denk dat de rooms-katholieken. Ik denk dat de rooms-katholieken gezelliger zijn. Ja, maar er zit toch is, meer voor. Ja, toch? precies. Ik bedoel Toon Tone Hermans, uh, Herman Vinkers, dan dat, ja, dat zijn toch wel echt rooms-katholieke cabaretiers dan uh. en ik als je zegt uh, er komt nu een gereformeerde comedian, dat ja. Dat iedereen ik denkt, niet. ik ga wel even een biertje halen. Ja, dat denk ja. ik wel. Ja. Maar hoe komt het dan? Dan dringt wel de vraag zich op. Hoe kom je dan dat segment? Ik weet niet hoe, hoe dat vroeger thuis ging. Werd er naar cabaret gekeken en geluisterd? Ja, maar het werd wel snel uit. Uh... <laughs> het werd, het werd snel, wel snel afgezet. Zodra dat, het ja, gevloekt werd, uh, ging je uit. Dat uh, was ook met films. Zodra er een blote borst in was, dan ging je ook uit. Dus en, uh, dat was met uh, cabaret. Was zoals, uh, dus Nou, Toon Hermans kon je dus er redelijk goed uh, naar kijken. Want die ja. gedroeg zich wel netjes. Die ja. vloekte niet vaak. Nee. Ik, er zaten, ik zat wat fragmenten van jou te kijken. Ik, ik herkende wel af en toe zo'n... niet helemaal de stijl, maar wel dat je dan ook één zin kan laten vallen. En dan, zoals Toon Hermans dat ook deed... en dan heel lang het publiek laat uitlachen... voordat er pas weer een volgende... qua ritme of zo, qua snelheid had ook okay. een paar keer het idee van... nee, ah. heeft er iets van weg. Is dat toeval? Uh, nou, ik heb er wel heel veel naar gekeken, maar... Of dat, uh, het is niet een inspiratiebron voor je? Uh, uh, Toen begon misschien wel, maar ja, nu niet meer. Uh, ofwel ik hem wel steeds heel goed vind. Maar het is een beetje ouderwets. Zo. Ja. ja, dat kun je op zich wel zeggen. Ja. Nu, want, uh, ja, anno 2013 mag je dat zeker wel zeggen. Maar uit wat voor gezin kom jij? Uh, ja, een goed gereformeerd gezin. Zeven kinderen. Dus uh, uit, ja, uit Friesland. Platteland. En op het moment dat zo iemand dan zegt, ik vind het eigenlijk wel leuk om stand-up comedian te worden. Nou, we hebben, we, we hebben in, in de familie wel een aardige traditie uh, uh, met bruiloft en zo. Om Als er iemand een van de broers of zussen of zoiets trouwt, om die echt, echt helemaal met de grond gelijk te maken. <laughs> dan heb je op zich, met zeven het, uh, broers en zussen heb je genoeg kunnen oefenen. Ja, precies. Toch? Ja, nee, dat klopt ook wel. En ik, ik deed het ook wel bij anderen, bij vrienden, neven en nichten en zo uh, deed ik het ook wel. Zo is het ook wel een beetje ontstaan. Ja? En, uh, maar meestal deed ik het met liedjes. Uh, deed ik het. En op een gegeven moment trouwde een vriend van mij uh, in Noord-Holland. En toen dacht ik van, nou, ik doe een keer geen liedje. Ik, uh, ik vertel gewoon wat hij uh, allemaal uitgehaald heeft. En dus ze heb ik het gewoon droog verteld. En dat was eigenlijk nog een veel groter succes. Toen dacht ik van, hé, hey, dit is misschien ook wel een uh, leuke vorm... Uh. En werd dat gelijk door het thuisfront en uh, de hele familie ondersteund. Van, ja, want je bent echt, omdat je net zei van, nee, nou, mijn vrouw heeft mijn man niet zo grappig. Nee, pak. nee helemaal niet. Uh, mijn vrouw heeft me ook heel gek aangekeken in eerste instantie. Ja, het was iets van, laat maar. Heeft hij ook een hobby? En uh, ik moet zeggen, ik heb het eerste jaar heb ik het eigenlijk aan niemand verteld. Behouden aan, aan mijn broertje. Die ging altijd mee. Uh, heb ik het eigenlijk aan niemand verteld. Ja, aan mijn vrouw dus, want die wil wel weten waar ik zat. Wat uh, heb je aan iemand verteld? Ja, dat ik aan comedy deed. Oh, dan ging je, dan ging ja. je, naar, dan ging je naar Amsterdam, open podia. Op op podia en zo. Uh, maar ja, op een gegeven moment toen, uh, kwam ik in de finale van een, uh, van een comedywedstrijd. En ja, toen kwam het in de Telegraaf en toen wist iedereen het op een gegeven moment wel. Maar uh, ik heb het eerst een beetje stiekem uh, Waarom? was dat uit onzekerheid of ja. bang voor de reacties? Dan ja, uit onzekerheid wel uh, was dat wel. Dat heeft toch wel iets grappigs, toch? Dat je wel gaat staan voor wildvreemd publiek en je stelt je ontzettend kwetsbaar. Ja, maar op ik, vind, ik, vind nog steeds, ver, ik vind het nog steeds vervelend als er uh, uh, mensen die ik ken in de zaal zitten. Daar word ik ook nog steeds uh, gespannen van. Waarom dan? Uh, nou, net wat je, uh, wat je zei, er is niks erger dan als je een grap vertelt en uh, mensen lachen niet. En als er wildvreemden in de zaal zitten, ja, maar maakt mij dat uit? Ik zie ze toch niet meer. En ja, die vrienden van jou, die en gaan toch goed En ze hebben ervoor betaald. En ik je? krijg betaald. Dus maar. Uh, Denk je niet dat ze zo, vring, dat als het je vrienden zijn, dat ze, dat ze wel gaan lachen? Uh, Al is het maar om jou een goed gevoel uh, nee. te geven? <laughs> nee, <laughs> nee. Dat soort vrienden nee. heb je niet? Nee. nee. Die denken eerder van, ze gaan Nee, die zitten meer zitten. zenuwachtig mee te kijken of zo. Dus dat, uh, nee, dat, uh, ja, ik weet niet wat het is. Maar dan uh, in, optreden in een kerk, in een gebied waar jij zelf vandaan komt, dat is dan een van de lastigste optredens voor jou om te doen? Uh, ja, maar toch doe ik dat, uh, dat doe ik dan wel eens. Ja. Laatst in Almere ook uh, gespeeld vorig jaar. En uh, ja, dat, uh, in Dronten, waar ik nu uh, woon, heb ik ook al twee keer gedaan. Hoe dus, is dat uh, eigenlijk, optreden in een kerk? Ik kan me er niet zoveel bij voorstellen. Dat is uh, gewoon heel leuk. Uh, het, is, het is iets anders dan in een theater of in een comedyclub. Alleen uh, binnen vijf minuten uh, is het eigenlijk hetzelfde. Alleen ja, je moet een beetje om je woorden denken. Ja, dat wel. Dat is, is, is het even allemaal, los van het sloeken. Dat doe ik niet. Maar eh, eh, eh, als je in de kerk heel hard hoer zegt. Dat, dat weergaant ook nog. Ja, ja, dat ja dan, dat dan, het, dan, dan wordt er wel ja. een zekere muis stil. Of zo. Dus dan kun je beter slet of zoiets gebruiken. Uh, dat, dat, dat werkt beter. Dat waar, Ja, ja. ja. Qua akoestiek werkt dat <laughs> Qua akoestiek werkt het beter. <laughs> en, uh, ja. en wat nog meer dan? Waar zit nog meer een verschil in? Uh, nou, mensen in de kerk. Uh, kijk. In theaters, theaters is, vind ik over het algemeen, is, is het gemakkelijkst. Omdat mensen uh, kennen de regels. Uh, hebben er over het algemeen behoorlijk voor betaald. En hebben zin om te lachen. En in een kerk is het, uh, ja, zijn die regels wat anders. In, in de kerk zijn mensen ook niet gewend om te lachen. Nee. Tenminste niet in nou de ja, kerk. Ik kan me het zo moeilijk voorstellen. Hoe dat ja. dan, dat, dat mensen in de kerk bankjes plaatsnemen. En het is dan wel echt een optreden van je. Of maakt het ja, nou hangt van er vanaf. Soms uh, willen ze het in een... Uh, in een uh, een dienst opleuken of... Uh... Oh, dat gebeurt ook wel? Ja. Ja. ja. Maar niet in de gereformeerde kerk hoor. Dan is het meestal vrij evangelisch of... <laughs> of uh, PKN, maar dan heel erg afgedwaald. Ja. Maar in de gereformeerde kerk, dat, dan is het echt een optreden wat je dan... Uh... Ja, een optreden. Of op een uh, vereniging, opening van het verenigingsseizoen en dat soort dingen. En durven mensen dan voluit te lachen? Ja. ja, dat durven ze wel. Maar dat is ook een beetje hoe je ermee omgaat. Je moet er ook een beetje mee spelen... Als het alleen voor jou zich zou beperken tot optreden in de, in, in de kerken... zou je er dan je voldoening uit kunnen halen? Nee. Nee. nee het, is, dat is, dat, het is er een beetje bijgekomen. Ik ben in, in het seculiere circuit begonnen. En, uh, maar op een gegeven moment uh, vroegen ze me ook voor het uh, Flevol Festival. Dat is een heel groot christelijke festival. En ik werd voor de EO Jongerendag gevraagd. En nou ja, als je op dat soort festivals speelt... dan uh, ja, dan vragen ze in één keer ook om, om, om verenigingsavonden en christelijke campings en allemaal dat soort dingen. En dat doe je allemaal? En ik doe allemaal, ja. ja. maakt me niks uit. Als het, maar waarom? Omdat het geld verdient? Of omdat je het zelf leuk nou, vindt? Nou, een circuit is niet zo'n hele lucratieve ook. business. <laughs> er wordt niet zoveel veel maar maar, Nee, ik nee, vind het, vind het ook en... niet goed. Ik vind het gewoon uh, leuk om te doen. Ja. En, het, en, en het is gewoon een uitdaging om... Uh, uh, mensen aan het lachen uh, te maken. Maar jou... en op een andere manier vind ik het ook nog wel uh, belangrijk... of zo, dat, dat, uh, dat mensen een, als ze een verenigingsseizoen hebben... dat dat goed geopend wordt. Ja, ja. En jouw christelijke uh, stand-up comedian-collega's... zijn die net zo goed? Of zijn die nog christelijker? Die zijn nog christelijker. <laughs> Waarom zeg je nee, dat maar, met een grote glimlach? Hè? Nee, maar uh, de, de rest zit niet zo in het seculiere circuit. Die, die zitten over het algemeen meer echt in het christelijke circuit. Dus, We hebben ook iets meer uh, echt een christelijk programma... of met een boodschap erin. Daar zit wel meer dat moraal in. Ja, daar zit het wel iets meer in. Dus ja. in die zin ben jij wat atypischer? Ja, wel voor... Uh, voor het christelijke en... segment dan, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Is het, is het uh, knapper wat zij doen? Oh, dat weet ik niet. Want... Vind je ze nee, net zo goed dit, uh... als jij bent? Ja, ze zullen van net zo goed zijn. Vast. Er nee, zit ook hele goede tussen. Oh, je probeert me te ontrafelen dat ik ze slecht vind. Nee, maar ik vraag me het af of het wat moeilijker is... Als je, bij je, als je tussen, laat ik maar zeggen, met het publiek... sowieso de band hebt vanwege het geloof. Kan er misschien al nou, minder snel dat is, iets misgaan... dan wanneer je wilt geen publiek hebt van allerlei zo, kijk, uh, Het is wel zo, het voordeel van... Uh, als je tussen allemaal gelovigen speelt, ja, jij Je bent weet één wat van je hen, hebt, Je maar. bent één van hen ja. en ja, je kunt... Je kunt ook uh, uh, grappen maken. Uh, je kunt veel maken, denk ik. Ja, je kunt veel ik, ik, ik denk dat ik in de kerk soms in ieder geval over geloof... wel eens veel harder ben dan daarbuiten. Uh, omdat je één van hen bent. Dus zelfs als je binnen je familie een grap over iemand maakt. Uh, diezelfde grap zou je niet zo snel over iemand anders maken... buiten de familie. Want nee. dan denkt die andere van waar bemoei jij je mee? Dus als je één ja, van hen bent, dat is wel makkelijker. En ja, je kunt uh, makkelijker grapjes maken natuurlijk. Dat, dat, ja, een grap over een doopvond, als je niet weet wat een doopvond is, ja, dan, nou, dat als dan nou, valt hij ja, buiten dus die de kun je niet. niet. Maken. Nee. <laughs> nee. Is het zo dat als iemand dan, uh, dat is natuurlijk uh, bij de islam vaak de discussie geweest, van als je zelf als aan een grap maakt, dan mag het. Maar als iemand anders het maakt, dan is het in één keer nog dan. Dan is ja. het beledigend. Ervaar ja. je dat ook wel eens zo? Ja, nee, nee. Maar je dat zegt, is vanzelf zo. mag ik ze ja. maken. Maar een ongelovige moet niet mijn grappen gaan maken. Want dan ben ik wel beledigd over mijn geloof. Nou, sowieso moeten anderen mijn grappen nee, niet maken. Nee, natuurlijk moeten ze die grappen niet maken. Ja, dat is wel zo. Maar zo ervaren andere mensen het ook wel. Vind ja. je eigenlijk uh, heel gek? Inhoudelijk komt het op hetzelfde neer. Ja, maar dat, dat is weer een beetje waar je het in het begin ook had over wat is beledigend en wat is niet beledigend. Kijk, als, als je één, de ene keer is het zelf spot en de andere keer is het spot. Ja. Snap je? Dat, dat is wel een verschil. En bij jou, jij hebt een blind vertrouwen in dat geloof. Dus het is nooit spotten met. Het is, het en een, zal bij de mij ander kan het zijn. wel bedoeld ja. zijn om tegen het geloof aan te trappen. Ja, Daar dat zit klopt. het verschil in, wat jou ja. betreft. Zo, nou, voordat we het nog over jouw voorbeelden, jouw inspiraties gaan hebben, hoe okay. het gesteld is met het stand-up comedian uh, uh, kwaliteit, in ieder geval hoe het met de kwaliteit gesteld is, wil ik allemaal nog met jou uh, bespreken. Eerst naar muziek gaan luisteren. Daniel Loos, Ja, wil je graag horen? En we hebben de muziek helemaal aangepast op de dag van vandaag. Ja. Namelijk het nummer. Uh, prachtige mooie dag. De muziekkeuze van uh, mijn gast van vannacht, Jacob Spoelstra. <laughs> Koffie en de stoeter valt zo als het moet. Ik zat vannacht te denken.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 Zaluna, Guillaine Plag. Vannacht met Jacob Spoelstra, stand-up comedian. Uh, die christelijk stand-up comedian, zeg ik dan bij. Dat is natuurlijk even de reden waarom we je ook op Hemelvaartsdag hebben uitgenodigd. Oh, ja, ja. voor de mensen die we het nog even moesten toelichten. Ja. Met jouw muziekkeuze, Daniel Loos. Wat vind je zo, sterk aan hem? Nou, ik, ik vind helemaal, hij heeft uh, van, van de ene kant heeft hij hele grote, en aan de andere kant hele kleine onderwerpjes. Uh, aan uh, en de ene kant heeft hij het over het leven. Aan de andere kant heeft hij het over uh, koffie met de stoete. Dat is een uh, stukje. Uh, Drenthe Stoeten. Dren, ja, stent, uh, koek. En uh, dat vind ik mooi aan hem. En hij, gewoon ja, het zonnetje waar hij van kan genieten. Ja. De kleine dingen van het leven. Ja. Ja. Dus Dat vind ik uh, mooi aan hem. Hoe zet jij dat neer in je show? Zijn het de grote dingen of juist de kleine alledaagse dingen? Ik heb over het algemeen dingen? over. De, over, de, over, over uh, eigenlijk ook wel precies hetzelfde. Een beetje wat hij doet. Ik, ik vind ook de, de kleine dingen, de, de, de, de details, die zijn leuk. Maar eigenlijk draait alles om, om, om, om de grote dingen. Toen we aan de hand van een voorbeeldje kijken of we daar, uh, dat verder duidelijk gaan krijgen. Is goed. Een stukje uit de show dat gaat over emancipatie. Wat moet een man op zwangerschapsgymnastiek? Ja, ik heb niks tegen een stukje emancipatie hoor. Ik bedoel, emancipatie heeft ons ook hele goede dingen gebracht.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 Nee, maar dit, is, dit vind ik ook wel leuk om van iets heel groots, eh, emancipatie en eh, vrouwenrecht, in één keer een heel klein dingetje van de afwas te maken. Nou ja, het begint bij zwangerschapsgezin. Ja, het begint al bij de zwangerschap. Ben ik denk ook met je eens dat dat inderdaad, uh, moet de mannen ook gewoon niks. Uh, nee, je hebt nee er ik ga ook helemaal niks zoeken. Je hebt nee, er ook helemaal niks nee, aan. Precies. aan. Precies. Maar dat is wel mooi om dan bij de uitvinding van een vaatwasser uit te komen. Ja. Ja. Voorzien je alles zelf? In zoverre uh, wordt er nog geïmproviseerd? Of is alles van tevoren bedacht wat je op het podium zegt? Uh, in principe heb ik van tevoren in mijn hoofd wat ik. Ik wil gaan vertellen. Uh, maar er ontstaan ook dingen spontaan. Uh, of, of ik denk halverwege, ik ga toch iets anders vertellen. Ja, toch ja. wel. En dat is ook om te kijken hoe reageert het publiek en misschien moet ik die grap wel maken. Ja, nou, dingen. net zoals vanavond. Uh, toen dacht ik van, nou, ik ga lekker oude dingen spelen. Uh, een lekkere volle zaal. En uh, nou, uh, dus ik denk van, nou, het is wel leuk om lekker oude dingen te spelen. Maar uh, ja, het ging zo goed denk van nou, dan ga ik ook even wat nieuwe dingen er doorheen gooien. Ja. Dus zo schakel ik wel. Uh... En niet zozeer dan op de actualiteit gericht, want anders zou je ook niet al die dingen. Ja, dat doe dingen. ik ook wel. Uh, alleen wel. niet zo. Uh, ik vind het altijd een beetje jammer, want uh, ja, je, zo kort dat je een grap. Uh, en als je het over, uh, over de nieuwe koning hebt, hè, de, de hele troning en zo, dat, dat, ja, dat is nu eigenlijk alweer uit. Ja. Je kan nog net zeg maar. Je kan het maar zo kort gebruiken. Ja, nou, zo zonder van het denken over twee weken de grappen weggooien. Zijn er onderwerpen die taboe zijn voor jou? Uh, ehm, nou, Ja, Ziektes? Ja, ziektes. Ziektes heb ik het niet. Uh, nee, dat zou ik niet zo snel. Uh, ja, of het moet over verkouden. Verkouden ja, is niet echt okay. taboe, toch? Nee, dat, dat hebben dat we toch wel. Als het gaat over, over een reuma of kanker. Ja, of... nee, nee, dat zou. Ik... Nee, maar dat, is, dat, is, dat niet. is sowieso niet slim om te doen, omdat het ook taboe bij het publiek is. En zodra je kanker zegt, dan uh, gaat er ook een, een luikje dicht bij de mensen. Maar dan uh, kom je misschien ook op dingen dat een harde grap ook wel eens relativerend kan werken. Ja, dat klopt. Dat, uh, nou, Herman Vinks heeft er een hele mooie show over gemaakt. Hè? Die heeft echt over. Uh, of tenminste, een heel groot gedeelte van de show ging over zijn ziekte. Dus. Uh, maar ik, het, ik, ik ik zelfs zelf eens... patiënt is geweest. Omdat hij zelf ziek is geweest. Ja, en daar heeft, en dan hij, heeft het... hij een mooie show over gemaakt. Uh, uh, maar ik, uh, het is zelfs zo sterk. Uh, puur het woordje kanker wil bij mensen wel eens... Dat, ik, ik, ik heb wel eens een grap gehad over... Uh, dat ging dan over deurtje bellen. En dat, uh, uh, uh, dat er dan kinderen langskwamen. En uh, uh, uh, die belden aan. En dan deed ik de deur open. En schreeuwde ik heel hard. Schreeuw je weg, schaf uiten. En dat dan de vrouw van de kankerstichting me heel gek aan zat te kijken... Maar puur omdat je zegt kankerstichting... Dan, dan merk je mensen. al een soort ja. tens, gelijk een ja. spanning in de zaal van waar ja. gaat hij naartoe. Maar aan de andere kant, ik heb hem ja. met nierstichting uh, geprobeerd en toen was hij niet leuk. <laughs> dat is ook een heel, heel, heel raar. Ik ben er echt mee, mee ja. gaan proberen. Ja, nou, soms moet je uh, uh, verschillende woordjes dus zoek juist. De grens uh, opzoeken ja. dan, wat wel niet kan. Ja. En het Koningshuis, dat is dus wel iets om grappen over te maken. Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Maar, maar hoe ver kan zo daarin betaald, Dus dat mag. Dat is ook, uh, Zitten daar wel grenzen aan? Ja, het is bij iedereen. Ja, nou net wat ik zeg. Ik vind uh, ik, ik ben wel redelijk koningsgezind. Tenminste, ik, ik vind het wel. Uh, uh, ik vind het wel prettig, zo'n koningshuis. Het is een hele goede marketingtruc ook. Dus uh, ja, ik bedoel, uh, ik zie Mark Rutte nog niet een, een reden houden uh, voor het congres in Amerika. Beter, ik ze heeft wel twee keer gedaan. Um, dus wat dat betreft vind ik, uh, ja, ben ik wel een voorstander ervan. Mm -hmm. Maar ik vind, ja, je, uh, als het echt op uh, uh, haten is of zoiets, dan moet je dat niet doen. Nee, maar ik, ja, ik zit zelf te denken aan uh, fragmenten waar, waar ik echt niet kon hebben van uh, Theo Maas. Hans Theo. Nee, het was Theo Maas volgens mij okay. over uh, dat, uh, het neuken van koningin Beatrix. Ja. Ja. ja, dat was Hans Theo. Was dat Hans ja, Theo? Ja, dat was, was Hans, Hans Theo. Vond ik echt too much gewoon. Ja, maar, maar kan je daar wel de humor van inzien? Ja, maar... Kijk, het, het, is, ook, ja, het is ook zijn stijl. Dus ja? ja? Ik kan me wel voorstellen dat je dat te veel vindt. Maar jij vindt dat zelf niet te veel. Want het is toch redelijk beledigend? Ja, dat klopt ook. Het is verend ja. volgens mij. Ja. Jij ja. zeggen, worden ze wel betaald, die mensen van het Koningshuis? Ja, dat was ook wel een beetje te veel, denk ik. Ja, ik probeer te ontdekken, waar ligt die grens van? Ligt. Ja, ik Wanneer zou dat iets zelf iets nooit doen. is of levend ja, is. Maar aan de ene kant snap ik wel weer dat hij het doet. Omdat, ja, dat is zijn stijl. Maar goed, dat, daar is hij misschien ook wel een beetje... Uh, dat was misschien ook wel echt... Uh, hij, hij ging elke show een stukje verder. Ja. En uh, dat is ook wel een beetje de nadeel van zijn stijl, denk ik. Uh, dat het op een gegeven moment, heb je het ergste gehad... Ja, dan kun je nog wel een show maken, maar... ja. Hoe doe jij ja. dat? Probeer je ook altijd die grenzen te verleggen? Nee, niet. Nee, nou, ik probeer onderwerpen, nieuwe onderwerpen te zoeken, vooral. En goede grappen. Ik probeer ze wel telkens beter te maken. Maar ik ben, ik ben niet met grenzen bezig of zo. Nee. Maar word je wel eens overmoedig? Uh, jawel. Ja, ik word wel eens overmoedig. Wat gebeurt er dan? Ben, nou, ik ben ook wel eens. Uh, uh, er is ook wel eens een show van mij gestopt. Uh, geheel onterecht. Nou, kijk, die werd uh, stilgelegd? Ja, die werd stil. We waren uh, op? Uh, op, op een christelijke camping. En uh, kijk, een nadeel: uh, dus ook als je op tv een, een cabaret of zo aan het zappen bent. en je zit halverwege een dan moet je nooit gaan kijken. Want je snapt de hele sfeer niet. Je komt halverwege een grap binnen. En, uh, en, uh, maar die eigenares die kwam uh, halverwege mijn show binnen. En ik was net met een verhaal bezig uh, over, uh, over dat we niet weten hoe we gehandicapten moeten noemen. En dat, dat, dat zoeken we telke, elke keer zoeken we daar ja, een nieuw je... woord voor. Hè? Vroeger zeiden van... Mensen met een beperking. Ja, vroeger een... zeiden van, nou, die mensen zijn knettergek. En dan zei nee joh, die mensen zijn niet knettergek. Die deugen gewoon niet. En weer later zeiden, ja, die mensen deugen wel. dat zijn Mongolen. En toen zeiden we, nee, het zijn geen Mongolen. Het zijn geestelijke gehandicapten. Nou, toen kregen ze een beperking. En toen kregen ze mogelijkheden. Dus toen zei ik van, nou, dus vanaf nu af aan noem ik ze alleen maar Josti. Om de simpele reden dat ze zichzelf zo noemen. He, de Josti-band, die ja. hebben ze zelf opgericht. Ja, ja. He, op een gegeven moment, ze we een muziekgroepje, zijn ze ooit begonnen. En, uh, en op een gegeven moment gingen ze optreden. Zeiden ze zeiden van, jongens, welke naam moet er op de poster? En uh, dus hebben ze een brainstorm-sessie gehouden met z'n allen. Van welke naam moeten we hebben? Nou ja, maar op een gegeven moment ging er iemand staan. Die zei van, hé hey, jongens, waarom noemen we onszelf niet de drieërs? Waarop alle anderen zeiden van, hallo, we zijn toch geen Mongolen? Dus... <lacht> En maar als je halverwege deze graf binnenkomt. Ja. dan hoor je mij halverwege zijn te geen Mogolen zeggen. En uh, ja, dat op een christelijke camping dan. Uh... En toen werd de boel stilgelegd? Ja, toen, was, uh, toen vond het een belediging voor geestelijk gehandicapten. Waarop ik zei: van, nou, van, volgens mij is het een belediging voor mensen die in Mongolië wonen. Maar, uh, maar goed, toen maakte dit het alleen maar Op het erg. podium in discussie ja. gaan? Ja, dat ja. werkte natuurlijk ook niet. Maar, goed, ja. dat, maar dat, uh... heb je dan achteraf zoiets dat dit heeft ermee te maken dat ik overmoedig werd? Uh, Want dat vroeg ik eigenlijk. Van, heb je wel eens het ja. idee gehad dat je. Ja, zelf... nou, dat was niet met deze grap, moet ik zeggen. <laughs> maar dat gevoel heb je wel eens. Dan ja, soms, nou, maar soms heb je dat wel eens dan. Want dan dan krijg uh, je, dat krijg je, denk ik, krijg je weer terug. Maar dat, ja, krijg je, ja. En, en daar zijn juist ook die, die, die uitproberenavonden ja, voor. Ja. Dat je erachter komt van: uh, Nou ja, ik word overmoedig. En, uh, maar dan merk je direct aan het publiek: dan denk je oké. Okay. En, uh, en dan zeggen ze heel hard: oh, of zo. En dan weet je, oké, okay, dit is de grens. Nou, dan doe ik een stapje terug. Maar heel vaak zeg ik het ook. Hoor. Dan, uh, tenminste, in kerken wel. Dan, dan zoek ik altijd de oh wel een beetje op. En dan zeg ik altijd heel eerlijk. Oké, okay, ik, ik was op zoek naar de oh. Dit is dus de oh. Ik oor. heb hem. Ik heb hem. En dan ga ik nu een stapje terug doen. En, en uh, Ja, dat, uh, dat doe ik dan wel. Ja. En soms valt hij al binnen vijf minuten. En dan zeg ik het ook. Nou, dit is wel een hele vroege oor. Ik moet dat, nog twintig uh, minuten. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe gaan we dit oplossen? Ja. Hoe is het gesteld met een stand-up comedy in Nederland? Want het is toch iets wat in Amerika natuurlijk je uh, van het is. Als je naar een avond hier in Amsterdam gaat... zie je ook heel vaak Amerikanen of Engelsen die op komen ja, treden. Ja, uh, ja ik, ik zie heel veel leuke stand-up comedians uh, langskomen... waar ik ook mee optreed. Uh, je ziet niet echt... Uh, ja, Ronald Goedemond zie je nu wel echt, ja. uh, echt goed doorbrengen. laatste show was ook echt stand-up comedy. Dus dat vond ik ook wel heel leuk om te zien. Uh, en Daniel Arends die, die vind ik ook wel erg uh, erg goed die, uh, en vanavond nog met Martijn Koning die was ook erg uh, grappig uh. Uh, dus ja ik vind het wel eigenlijk op zich ene kant wel goed gaan maar aan de andere kant vind ik wel altijd jammer dat ze heel vaak uh, toch weer... zodra ze in het theater een eigen show hebben... dat ze er toch weer een cabaretsausje overheen leggen. Wanneer heeft iets een cabaretsausje dan? Nou, als het een moraaltje heeft en een rode moraaltje. lijn... en uh, als ze op het podium gaan zitten en dan gaan ze in één keer zitten nadenken... dan denk ik van, zo ga je zitten nadenken. Dat doe je elke avond. Dus, uh... je hebt daar niks mee volgens mij. Nee, ik heb helemaal nee. Hoe komt nee. dat dan? Uh, ja, ik, ben, ik vind het ouderwets of zo. Het is niet uh, meer van deze tijd... Uh, Waarom is het niet meer van deze tijd? Het is wel geliefd. Omle ja, maar het, het is een beetje hetzelfde uh, wat je vroeger met toneel had. Mensen gingen heel overdreven toneel spelen. Uh, terwijl, ja, doe gewoon normaal. Ga gewoon zeggen wat je wil. Is het ook omdat we meer tempo moeten hebben? Of? Nou, dat, ja, dat is ook wel een beetje zo. Het past ook ja. wel een beetje bij de, bij de cultuur. Dat is ook wel uh, prettig aan stand-up comedy. Dat je gewoon uh, van de hak op het tak kunt gaan. En dan dat, die liedjes, dat vind je dan helemaal vreselijk? Nee, die nee, dus liedjes ook nee, helemaal... Uh, een je beetje een bent beetje zelf ook met die liedjes. Dan, uh, Tenzij Daniel Loewis het doet trouwens. Ik vind, uh, die, die heeft, maar die, die heeft het precies andersom gedaan. Die, heeft, uh, die is met liedjes begonnen... en daar vertelt hij heel leuke verhalen ja, bij. Ja. Waardoor die liedjes... Ja, ik heb me één keer na de show van hem gezien... daardoor komen die liedjes in ja. een heel ander daglicht te staan... Ja. en worden ze eigenlijk alleen maar beter. Ja, dat klopt inderdaad. Ik wil een fragment met jou beluisteren van Louis C.K., Oké, okay, dus dat is de... niet echt uh, christelijke comedy. Nee, maar ik zie wel gelijk gelij, jouw ogen gaan glinsteren. Want ja. dat is wel een van jouw voorbeelden. Een Amerikaan, heel bekend in Amerika. Of... Ja, hij is heel bekend. Waarom vooral? Uh, het, het is een, een, een, een gewone huisvader. Uh, ja, het is ook wel een beetje een boer. En hij, hij komt uit het zuiden. Uh, rood haar. zo'n redneck is het. en uh, Ja, hij is gewoon recht voor zijn raap. Even luisteren now we live in an, in an amazing amazing world and it's wasted on the on the crappiest generation of just spoiled idiots i was on a, i was on an airplane and there was internet high speed internet on the airplane that's yes. the newest thing that i know exists and i'm sitting on the plane and they go open up your laptop you can go on the internet and it's fast and i'm watching youtube clips it's i'm in an airplane and then it breaks down and they apologize the internet's not working the guy next to me goes this is bull Like how quickly the world owes him something. Yes. He knew existed only 10 seconds ago. Right. Right. And on planes. Hier zit toch wel iets. Ja, de maar de het leuke is: is, he? uh, het leuke is uh, Dit is een, stukje, een fragment uit een talkshow. En hij is in de talkshow niet anders dan op het podium. Er komt niet een extra laagje overheen. Uh, het is gewoon recht voor zijn raad. Dat is ook hoe jij wil zijn. Dus dat ja. is een van de redenen waarom je hem bewondert. Of hem goed vindt in ieder geval. Ja. Maar bij hem zit er toch wel uh, iets moralistischer in. toch? Een boodschap die hij wel wil verkondigen. Nou, dan nou, heb je zijn hele shows. Dus als, nee, als, als, ik heb natuurlijk uh, niet zijn hele shows gezien. Nee. Als er iemand... Ja, jij uh, weet het het meer grap om... aan hem is dat hij totaal geen, dat hij, nee, hij heeft totaal geen moraal heeft. Um, hij heeft het wel, maar hij, hij doet er niks mee. Dat is echt heel grappig aan hem. Maar betekent dat dat hij grenzeloos is. Dat hij ook ja. heel ver gaat. Ja. Dat en Hans Thewe, heb ik het idee. Die, die kun jij ook wel waarderen. Ja. Theo Maassen. Ja, ook wel. Ja, het is, dat is niet allemaal christelijk maar komend, maar nee. Ook nee. Maar naar dan denk ik, waar ik, is, ik... Zou je het liefst ook niet gewoon zo willen zijn? Maar voel je je beperkt? Of niet vind je nou, dat je, je in moet dat, houden? Dat, uh, uh, dat, dat weet ik nog wel. De eerste paar keren toen ik op, uh, uh, speelde ik in op open podium. Toen ik net begon. Toen kwam... Uh, uh, het? Broertje van Gabriel Guzman. Uh, Emilio Guzman. Die kwam na de show naar me toe. Hij zei, ik vond het wel heel goed. Hij zei, uh, maar je moet er uh, wel om denken... dat je niet de Friese Theomaas wordt. Waarop ik dacht, ja, maar dat wil ik. <laughs> maar ik dat waarom... is niet zo. Je moet gewoon, je, je, jezelf, uh, je moet gewoon jezelf zijn. Ja. Dat is, uh... Maar goed, uh, zij zijn een stuk grover dan jij bent dan. Ja, dat klopt. Maar Zou je dan, dat dan maar, ja, maar niet echt zijn in zijn? Het, uh, Nee, maar zij zijn het in het echte leven ook. Ja. Ik ben in het echte leven ook niet uh, zo grof. Dus waarom zou ik het dan in één keer op het podium wel doen? Je bent gewoon een nette jongen. Ja, ja. wel uh, <laughs> een nette gezinsman. Ja, maar dat is, dat is, is, ook, wel, ja, maar dat is ook wel uh, leuk om uh, te zien, denk ik. Uh, op een, ik zie heel veel comedians, uh, vooral uh, ja, de meeste comedians. Die, die, kijk, Ik ben op een latere leeftijd ingegroeid. Dus ik, ik heb een gezin, uh, twee kinderen, een hypotheek. Uh, een van de redenen dat ik me hier nog niet professioneel ben. Dus de hoogte van de hypotheek. Maar, maar en, met, meesten... en het, het salaris wat je verdient als stand-up comedian dan in elkaar, ja. daar zit een verband. Ja, ja. maar, maar de, de, de, de meesten die beginnen als student en, uh, ja. en die hebben ook een beetje een, een verknipte uh, kijk op de wereld. Als je niet nooit normaal gewerkt hebt en je hebt netjes een uh, gezin en kinderen. Maar de mensen in de zaal zijn vaak wel mensen met kinderen. En, uh, dus dat dat ja dat dat werkt ook, ook wel aansluiting. Ja. Ja. Nou wil ik graag voor straks na één uur. Juist met die studenten die zo bevlogen zijn. En die de wereld nog willen veroveren als stand-up comedian. Of als u al helemaal gearriveerd bent. Maar denkt ik ben nooit doorgebroken. Maar ik ben echt wel grappig. Laat het ons dan even weten. Bel met 0800 1121. We gaan u absoluut niet afbranden. Maar we vinden het gewoon leuk om te horen. Wat u allemaal heeft verzonnen. En of u het ook een beetje kunt voordragen. En als u een vraag heeft. Of het publiek bent van Jacobs Poelstra. Dan wil ik het ook graag.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 Geïnspireerd op de IRT-affaire. wel en wat mag ze niet bij het opsporen van criminelen. Aflevering 29: Serieus talent. Gijs Korsteling wilde kosten wat kost achter Armin aan. Jacqueline had al eerder geprobeerd achter de schermen iets te regelen. Maar dat was klaarblijkelijk niet genoeg geweest. We hadden maar één uitweg gezien. Hoger opgaan. We hadden de bewijzen van corruptie in Amsterdam... rechtstreeks gemeld bij de procureur en de hoofdofficier. Maar we wisten nog altijd niet of dat genoeg was... om Gijs terug in het hok te krijgen. Sas? Sas? Sas, ben jij dat? Meisje, wat is er gebeurd? Dit. Ah, je rapport. Al die extra studieuren, die stomme huiswerkbegeleiding. ...die is allemaal... ...super geholpen. Alleen maar voldoende. <laughs> Jezus, zassen. Je weet wat dat betekent, hè, pap? Oh. Je weet wat je beloofd hebt over die wedstrijden, hè? Wedstrijd Wedstrijd, fout. Dat is wat ik heb gezegd. Daarna... Oh. Nee, daarna zien we wel verder. Wat kon ik genieten van de eenvoud van mijn dochter. Met al die dubbelzinnigheden om me heen. <SILENCIO> uh, wat ik feitelijk doe is een, is een netwerk voor je bouwen. Een netwerk van bedrijven. Uh, Sommigen gelieerd, anderen niet. Ik ben de baas van al deze papiertjes. Je bent een meervoudig ondernemer, ja. Wat? Een, een meervoudig ondernemer. Je moet je kapitaal spreiden. Als het niet uitkomt, dan kan ik ook later... Nee, nee, nee. nee. Uh, kijk. Uh, naast je sportschool dacht ik aan uh, horeca. En iets van een vastgoedportefeuille en misschien nog een paar uh, offshore bedrijven. Horeca? Ja, dat is een hele veilige investering. Maar, maar als het je niet bevalt, uh, kunnen we ook kijken naar... Een nailstudio. Sorry, een... Een nailstudio. Een nailstudio? Ja. Uh, ja, ja, natuurlijk, ja, dat... Het kan, een, een nieuw studio. Waarom niet, hè? Ho hoewel ik met het oog op de huidige. Uh, het is niet voor mij, het is voor Lea. Mevrouw. Ah. Ik moet haar een beetje. paaien. Nou ja. zorgen dat ze dingen te doen heeft. Ja. Een, een nieuw studio is misschien wat onconventioneel, maar alles kan, als je het maar goed regelt. Joke! Kun je het kort houden? Moet zo weg. Weg? Hou nou niet vragen waarheen, want dat gaat je helemaal niks aan. Hé, hey, ik wil niet dat jij binnenkomt. Iets chics zo te zien. Had het over Saskia? Dat heb je net gebeld. Goed, hè? Al die voldoendes. Mm -hmm. En die wedstrijd? Ze wil het zo graag. Ze wil zoveel. Verdorie, waar is nou met? Ik sta er ook niet om te springen. Je hebt wel die afspraak met haar gemaakt. Eén wedstrijd, één wedstrijd maar. En daar blijft het bij, denk je? Ik zou toch zweren dat ik Wat hier... stel je dan voor? Gewoon niet. <laughs> Lekker reëel. Maar wel duidelijk. Geen wedstrijden. Dan gaat ze het stiekem doen. Ze wil het, ze wil het zo graag. Ja, ja. Dan heb ik liever dat wij er een beetje controle over houden. Ik ken die sportschool. Dus? Ze vechten met hoofdbescherming. Ja. Kom op. Ze heeft het nog nooit zo goed gedaan op school. Ze heeft gisteren zelfs twee uur zitten blokken voor wiskunde. Links. Wat? Je schoen. Daar. Links. Nee. Andere links. Hey, waar nee. bemoei jij je eigenlijk mee? Alsjeblieft. Onder de kast. Zoals altijd. Eén wedstrijd. Dan zien we wel. Ja? Trouwens, Nog een ding. Gijs Korteling. Wat is er met hem? Dat weet ik niet. probeer ik achter te komen. Saskia... Het lijkt wel of ze kwaad op hem is, maar ik kan haar niet plaatsen. Je bedoelt toch je collega Gijs Korteling? Die ja. Ik zou het niet weten. Misschien vergist. Misschien. Uh, het lijkt me vooral dat we even goed moeten kijken... hoe we <tot> de grond uh, hier en... Uh, zeg, moet je niet eens dus opnemen? Uh, nee. Sommige dingen hebben voorrang. Ik, ik trek hem er even uit. Goed, waar was ik? Uh, oh ja, uh, kijk. Uh, deze stukken hier en hier... Die zijn uitermate geschikt voor ons volgende project. Ja, maar voordat we een stap zetten... moeten we natuurlijk zo snel mogelijk die grond opkopen. Ik zou toch niet willen dat andere partij... Sorry, sorry dat ik stoor. Uh, niet nu. Ik weet dat je het druk hebt, maar... Maar wat? Hij blijft maar bellen. Ik zeg toch niet nu, Helga. Natuurlijk, Sorry. Welke nagels had u willen hebben? Oh, uh, nou, eh, uh, doe maar acryl. Ze willen ook een pedicurebehandeling. Zeg, Sherman, dit is echt heel lief en alles, maar gewoon sorry was ook goed geweest, hoor. Fede-douchie. Maar het is ook niet echt een cadeau. Wat dan wel? Een investering. Een wat? Een investering. Welke kleur wilt u hebben? Oh, eh, uh, nou, roze. Sje, wat bedoel je nou met een investering? Nou, als je zo om je heen kijkt hè. Zou jij het ook zo doen? Maar ik weet niet. Maar ik zou iets moderner inrichten misschien. Ja, het geheel wat opener maken. Ja, dat het wat meer uitstraling heeft naar buiten toe. Hoe bedoel je het? Nou ja, dat je niet alleen je vaste klanten trekt, maar ook voorbijgangers. Nou, dan moesten we het misschien maar doen. Wat? Lea's nails en beauty. Nou, klinkt niet slecht, toch? Maar Maar een andere naam mag ook, hoor. Ik bedoel, wat jij wil. Oh, mijn god. <laughs> nou, heren, het was een productief overleg. We bellen nog, absoluut. Laten we vooral de lijnen strak houden. Ja, gaan we ja. Doen. Dat is niet zo, hè? Ja, daar. Je mag drie keer raden. Eh, Armin. Ik weet niet meer wat ik tegen hem moet zeggen. Ja, als je niet weet wat je tegen hem moet zeggen, dan neem je het niet op, toch? Ja, ja maar. Simpel. Hé, hey, deze mag iets hoger. Zo? Nee, ja. ja, precies. Oké, okay, en probeer me nu te raken. Mooi, perfect. Nog een keer. Mooi. Kondia. Coach, coach. Zijn Zij Zijn zij. Coach. Jongens, kijk eens. Nieuwe handschoenen. Nieuwe handschoenen. <laughs> en... Ah. Ja. Ja. Ah. Zeg, uh, coach. Jo. Ik heb goed nieuws. Het gaat door. Wat gaat door? Dat. Wat? Je gevecht? Ik sta helemaal te shaken. Ze had zich toch teruggetrokken? Ja, blijkt maar niet meer. Die ene kerel is het gaan regelen, je weet wel. Die, die man die hier... Een kongel! Hij zei dat ik serieus talent had. En dus is hij met haar gaan praten? Ja, we maken het uit. Schijnbaar heeft hij haar gerustgesteld. Of nou, met geld aangeboden ook blij voor me zijn, Sherman. Je rijdt voorzichtig, hè? Mm. Dat moet je mij beloven, William. En als het niet gaat... Het gaat prima met me, Helga. Echt. En als het niet gaat, dan bel je me. Beloof je dat? Tot morgen, Helga. Grompenberg moet gevoeld hebben dat die kopje onder dreigde te gaan. Het probleem met stress is dat je greep wil krijgen op alles wat op je afkomt. Je wil vooruitkijken, zover je kan. Maar als je te ver vooruitkijkt... Ja, je bent er dus wel. Zie je niet wie er naast je staat? Armin. En die troela maar zeggen dat je het zo druk had. Ik had het ook druk. Prioriteiten, vriend... Met allemaal aan mij te danken, hè, toch? Kantoortje. Wagentje. Dat is een mooi wagentje trouwens. Verdomd mooi wagentje, al zeg ik het zelf. Dat weet ik. Wat heeft dat dan gekost? Armin, het spijt me dat oh, oh, ik je niet eer... Oh, oh, het spijt je en toch ben jij te beroerd om de telefoon op te nemen? Even de handen uit de mouwen te steken. Ah, dat klopt toch niet, of wel? Ja, ik vind dat scheef. En dus ga ik het ook niet meer aardig vragen. Jij gaat het gewoon voor mij regelen. Die Wat? rechercheurs in Amsterdam. Welke rechercheurs in Amsterdam? Hé, hé, hé. Jij weet best over wie ik het heb. Onze grote vrienden daar. En met wie jij voortaan de contacten gaat onderhouden. Ik? Ja, jij, ja. Jij bent toch advocaat en alles? Uh, fiscalist. Luister, Armin, ik heb het razend druk op dit moment met allerlei klussen. Ik heb werkelijk geen tijd om ook nog een paar... Oh, wat zonde nou. Wat zonde nou dat jij geen tijd hebt. Maar... Misschien dat je er toch nog een keertje over na kan denken. Wie weet dat je toch nog ergens een gaatje in je agenda kan vinden. Ondertussen geef ik ze vast jouw nummer. Oké? U hoorde onder meer... Remy Sambo, Sander den Hartog en Hajo Bruins. Regie Chris Bajema en Jeroen Stout. Scenario Paul-Jan Nelissen. Bezoek de website ntr.nl slash...